Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Politici zijn boos op een middelbare school die leerlingen dwong om uit de kast te komen. In NRC staat dat een streng christelijke school in Gorkum leerlingen dwong om hun ouders te vertellen dat ze verkeering hadden met iemand van hetzelfde geslacht.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 Er zijn vandaag zeker 90 mensen in Myanmar gedood tijdens protesten. Bijna twee maanden geleden pleegde het leger daar een staatsgreep en sindsdien wordt er bijna dagelijks tegen gedemonstreerd. Vandaag beloofde de leider van de koep verkiezingen, maar hij zei niet wanneer. In totaal zijn er al honderden mensen gedood. Nederland keurde deze week twee thuis-coronatesten goed. Maar die liggen pas in april in de winkel. In Duitsland zijn ze al wel te koop. Als we toch over de grens boodschappen doen of tanken, nemen veel mensen zo'n test voor 5 euro mee. We nemen een paar voor de buur ook gelijk. Want dan uh, we kunnen we ons alvast uh, uitdelen. Want alle mensen zitten om te springen. Meest genoemde reden: zodat kinderen en kleinkinderen weer op bezoek kunnen komen. Toch mee oppassen, want de test is maar voor 80% betrouwbaar. Een nieuw technisch hoogstandje in een uitvaartcentrum in Vught in Brabant. Ze hebben daar een anderhalf meter hoge schoonmaakrobot. Het ding ziet er futuristisch uit, want het reinigt al rondrijdend de ruimtes met een felblauw UVC-licht die alle virussen dood. En dat gaat lekker snel, zegt de uitvinder. De werkster doet er anderhalf uur over om een ruimte van 100 vierkante meter te desinfecteren. En wij kunnen dat in 10 minuten. Gelukkig maar, want de schoonmaakster zelf zit thuis. De schoonmaakster Carolien heeft op dit moment zelf COVID. Maar ze zal volgende week weer aanwezig zijn. En ze zal er erg van opzien hoe dat dit een aanvulling is op hetgeen wat zij allemaal doet. Het weer, de buien nemen af. Er is af en toe zon. Morgen bewolkt, regenachtig in het noorden. En dan zo 14 graden. ZFM, verkeersupdate: Verkeersupdate.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 Jorda trouwens, als eerste plaat na Banana en Robert de Nero's Waiting. Wat gaan we vanmiddag nog weer allemaal doen, Albert-Jan? Nou, rotte klok van half vier is tijd voor de evenementenagenda. En dan kijken we natuurlijk vooruit op de Zoom in Zandvoort. Een online borrelshow. En die vanavond om acht, vanaf acht uur te bekijken is. En hoe dat, wat het allemaal behelst. En wat er allemaal komt kijken. En hoe u daar ook op kan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 trainingen door uh, obert P1 voor machtsenstap op VT1. P1 voor machtsenstap op VT2 en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 Ja, dit is een uh, echte klassieker hè, van Survivor en The Eye of the Tiger. Zo dadelijk weer uh, nieuws, maar eerst gaan we nog uh, de nieuwe single voor je uh, draaien van uh, Raccoon. En die heet uh, Hey Yo Jip. Hey Yo Jip, wat kijk je sip, ga je mee een eindje varen, dan gaan we naar de over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 We zijn weer helemaal terug met uh, Hey Yo Jip. Hele aparte titel, hè? Albert, ik zie jou iedere keer kijken als ik uh, die titel uitspreek. Ik denk, denk dat het een of andere hond is of zo. Hè? Hey. Hey. Hey. Hey. hey yo Jip. Jip. Hier, ja. hier. <laughs> ja, geef poots. Ja. Uh, waar gaan we het over? Oh ja, de coronacrisis. Want uh, ja, die slaat uh, met name hier in Zandvoort uh, enorm toe. Ja, want de corona zoals jij uh, al terecht zegt, laat flinke sporen achter in Zandvoort.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 in de zorg, in het welzijnsgebeuren, maar ook de ondersteuning... zoals bijvoorbeeld een voedselbank die we dan extra gaan ondersteunen. En dat was uh, Geert-Jan Bluis uh, inderdaad in uh, gesprek met uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. En ook uh, vanmiddag was hij uh, nog bij ons uh, aanwezig bij uh, Goedemorgen Zandvoorts... om te praten over armoede in, uh, in Zandvoorts. En uiteraard ja, uh, vanwege heel veel horeca hier en heel veel uh, toerisme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 Just what to do or where to keep it. And I say, I love you. follow the situation. Hey, girl, I thought we were the right combination. Who broke my heart? You did, you did. Hold to the target. Blame Cupid, Cupid. You think you're smart. I thought you loved me, but it you don't care. I care enough to know I can never love you. <laughs> Who broke my heart? You did, you did. All to the target, blame You think you're smart? You're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 Ik ben erg benieuwd hoe dat wordt ontvangen. Ik heb gehoord dat de burgemeester vanavond ook nog gaat optreden. Nou, er staat er niets met zoveel letters. Maar ik heb wel het bruine vermoeden dat dat inderdaad het geval zal zijn. Heel mooi. Vanaf vanavond 8 uur dus de livestream. Het mooie event hier in Zandvoort. Want normaal gesproken zouden we dit weekend de circuitrun hebben. Albert-Jan, toch? Ja, de 30 van Zandvoort, de circuitrun, de omloop van Zandvoort. Maar dat, dat, dat is dit jaar ook allemaal virtueel. Dat hebben we ook al uitgebreid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 Play on, play it Play on, play it Yo, Dre dropped the verse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 Black Street Blackstreet was helemaal onder de indruk van deze remix van zijn oude plaat uit de jaren 90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 Uh, met Jan Lammers en, uh, en Michel Blekenmolen over wat zij verwachten van het Formule 1-seizoen 2021. Dat in het tweede uur. Maar er zijn ook al wat regels veranderd. Uh, dat doen we nu even. Uh, dan uh, hoeven we tijdens de kwalificatie die om vier uur begint... Uh, dat niet nog een keer te onderbreken. Uh, want er is nogal wat uh, veranderd uh, in het nieuwe seizoen. Hier een, uh, hier een overzicht van de veranderingen in het Formule 1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 Dan, dan halen ze dat ook, moeten ze daar ook weer ja, als ze de mee ophouden. Want uh, dan moet gewoon de kwalificatie de, de startopstelling gaan bepalen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 maar een goede derde dan in dit geval, hopelijk. En uh, ja, Max en ik hoop dat... Uh, Red... En Max neemt de rol over Van Hamilton. Uh, van Bottas, <laughs> maar dan iets agressiever. <laughs> Goed. Vier uur is zover, uh, luisteraars en kijkers. Dat en we is, uh, nemen mee uh, Zandvoort uh, op zaterdag. Uh, ook wij gaan de race zometeen volgen, of de kwalificatie. Hè. Zo moeten we dat zeggen. I will always be. your head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 En gaat morgen, zeg maar, om het zo maar even te zeggen, echt los. Oké. Okay. Het Joodse Pasen. Volgende week Pasen en ook heel veel, heel veel aandacht. Ook bij Omroem Max bijvoorbeeld op tv. En de andere zenders voor de Matthäus Passion. En misschien gaan wij daar ook nog wat een en ander aan doen... uiteraard bij eigen lokale radio CFM. Daarover later vast meer. Maar eerst gaan we het over Zandvoort Beyond hebben. Nee, nee, ik wil nog even, even terugkomen op de TS-pensioon. Uh, ik kan me nog herinneren dat we dat elk jaar uitzonden. Uh, uh, ik weet alleen niet of, of, of ze dat dit jaar doen. Ik, nee, het is mij uh, niet bekend. We hebben donderdagavond in ieder geval de Passion op tv. En uh, wie weet op vrijdag op, op, op CFM. En anders uh, zondag op de, is de, de Matthäus ook op televisie. Dus uh, genoeg aandacht, uh, veel aandacht voor de Matthäus de komende tijd. Dat is niet bij uh, Omroemax, uh, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan het uh, hebben over zandvoort Beyond, hè, zei hij? Ja, klopt. We hebben nou de, de, de regels hebben we nou een beetje besproken. En uh, ook uh, de, de, de, de club die het site-programma van de Grand, Grand Prix moet gaan organiseren... is nu officieel ook van start gegaan. Want afgelopen maandag ondertekende David Monenburg... burgemeester van Zandvoort de oprichtingsactie... Uh, acte,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 Nou ja, na 35 jaar uh, komt hij, of 36 jaar uh, moet ik uh, dan uh, uiteindelijk uh, zeggen, komt de Grand Prix vooralsnog uh, inderdaad uh, gelukkig weer terug uh, naar uh, Zandvoort. Krijgen we dan dit jaar uh, over uh, de Zandvoort Beyond uh, zo'nzelfde uh, programma opzet als het uh, als verleden jaar. Dus 35 dagen voor de GP met evenementen en dergelijke? Ja, het lag natuurlijk allemaal klaar voor vorig jaar. Dus het is gewoon een kwestie van het handboek er weer bij pakken, actualiseren. En dan weer, ja, het klinkt allemaal wat makkelijk, maar in de praktijk is er natuurlijk veel meer werk. Maar in ieder geval, het lijkt me, het lijkt me uh, voor de hand liggen... dat inderdaad die 35 dagen voor de start van de Grand Prix... dat dan al eens een aantal evenementen uh, in Zandvoer... dan wel in de regio georganiseerd gaan worden. Nou, straks meer uh, van uh, onder meer Jan Lammers. Babies <middels> got blue eyes Like a deep blue sea